Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het CDA vindt dat Nederland niet naar EK-wedstrijden in Oekraïne moet gaan... zolang er geen onafhankelijk onderzoek is naar de toestand in Oekraïnse gevangenissen. CDA-kamerlid Ormel wil dat minister Roosentaal op zijn onderzoek aandringt. Ormel sluit zich aan bij de kritiek van andere Europese politici op de situatie van oud-premier Timoshenko... die een celstraf van zeven jaar uitzit. Ze zou in de gevangenis zijn mishandeld. Eerder vandaag zei de voorzitter van de Europese Commissie, Barroso, dat hij geen EK-wedstrijden in Oekraïne zal bezoeken. Ook een topconferentie over twee weken in Jalta wordt door steeds meer Europese leiders gemeden. Vijf presidenten laten vanwege de kwestie Timoshenko verstek gaan. Het treinverkeer op Koninginnedag verloopt al de hele dag voorspoedig. De NS verwacht ook vanavond geen problemen. Tot 6 uur vanavond waren zo'n 174.000 mensen met de trein naar Amsterdam Centraal gereisd... en nog eens 62.000 naar Amsterdam Zuid. Dat is vergelijkbaar met vorige jaren op Koning in de Dag. Op verschillende muziekfestivals is het extreem druk. Onder meer in Leiden, Den Haag, Rotterdam, Dordrecht en Eindhoven... krijgen mensen het advies om zich elders in de stad te vermaken. Het nieuwe verkiezingsmotto van president Obama is waarschijnlijk Forward... Dat woord verschijnt aan het eind van een zeven minuten durend campagnefilmpje. Obama lijkt ermee de opvolger te hebben voor zijn vorige slogans, Change en Yes, We Can. Het sportje zal de komende week gebruikt worden tijdens de eerste verkiezingsbijeenkomsten die Obama zal bijwonen. In het filmpje wordt opgezomd wat de president heeft gedaan om de economie op gang te helpen. Ook andere wapenfeiten komen aan bod, zoals de hervorming van de gezondheidszorg, de dood van Osama Bin Laden en het eind van de oorlog in Irak. Republikeinen als Mitt Romney worden afgeschilderd als dwarsliggers die er alleen op uit zijn Obama te laten struikelen. Het weer vanavond en vannacht vanuit het zuiden buien, mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Morgen bewolkt, kans op een bui en maar weinig zon. Het wordt ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het KPD heeft voor vandaag geen flitslocaties verklapt, maar er wordt natuurlijk wel her en der op snelheid gecontroleerd.